En wat ik opgetekend vind in het eerste boek van Samuel en daarvan het 16e hoofdstuk. Wij noemden 1 Samuel in 16 uh, dat vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof en God, dan Vader, dan Almachtige Schepper, de Hemel, en der aarde. En in Jezus Christus, in zijn enig geborene Zoon, onze aan, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Klapers, is gekruist, gestorven en begraven. Nedergedaald ter hebben, zijn derde dagen wederom op te staan van de doden. opgevaren de vader ten hemel, zitten daar de rechterhoudt op. Almachtigen almachtige vader, waar hij komen zal om te oordelen. De levende en de doden, het geloof en dan heidige geest. Ik geloof in de Heidegger, algemeen aan christelijke kerk, de gemeenschap der Heidegger, de vergeving der zonden, wederopstanding de der vlees en een eeuwig leven. Toen zei de, de Heer Samuel, Holland, Draagt hij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij zijn koning zijt over Israël? Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Iziz, den niet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zei dan, hoe zou ik heen gaan, u zal het toch horen en mij doden. Toen zeiden de heren, neem een kalf van de runderen met u en zeg, ik ben gekomen om de heren afveranderd te doen. En je zult easy zien, voor bent en ik zal u te kennen geven wat zij doen zo, En gij zult mij zelf doen, denk ik, u zeggen zou. wel nu deed het geen zijn heer geboden had, en ik kwam met de dat hem. Toen kwamen de oudsten der stad, bevenden hem, tegemoet, en zeiden: Is uw komst met vrede, Hij dan zei: Met vrede, ik ben gekomen om den Here offerande te doen, heilig u en komt met mij ten offer, en hij heiligde Iscii en zijn zonen, en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedenis toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: zekerlijk is deze voor de Here zijn gezelschap doch de Heere zeide tot Samuel: Zie zijne gestalte niet aan, nog de hoogte zijne statuur, want ik heb hem geworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen ried Izzy Abinadab. En hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Een dag hij zei dat deze heeft de Heer ook niet verkoren. Daarna liet Isiï Sama voorbij gaan. Een dag hij zei dat deze heeft de Heer ook niet verkoren. alzo zo liet Isiï zeven, zijn er zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zei dat tot Izii, de Heer heeft deze niet verkoren. Voort zei de Samuel tot Izii, zijn dit al de jongelingen. En hij zei de de kleinste is nog overig, en zie, hij bij de schapen. Samuel nu zei tot Izii, zend heen en laat hem halen. Want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat Hij hier zou gekomen zijn. Toen zat Hij heen en bracht Hem in. Hij nu was zoonachtig, mitschade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heer zeiden, sta op, zelf op Hem, want deze is het. Toen nam Samuel zijn oliehoorn en Hij zelfde Hem. In het midden zijn er broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. En de geest des Heeren weet van Saul. En een boze geest van zijn heren verschrikte hem. Toen zeiden de Saul's knechten tot hem ziet toch een boze geest God verschikt u, want de Heer zegt hem, toch dat uw knechten, die voor u aangezeten staan, dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest God op u is, dat hij met de hout spelen en dat het beter met u wordt dan. Toen zei het dus op. Tot zijn knechten. ziet mij er toch een man uit, die wel spelen kan, en brengt hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zei dus, Zie, ik heb gezien een zoon van Izzy en dan werd hij hem niet, die spelen kan en hij is een dapper held en een krijgsman. En verstandig in zaken, en een schoonman, en de Heer is met hem. Zo wil uw zoon boden tot Izië en zeiden, zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Izië een ezel met brood, en in een lederen zak met wijn, en een geitenbokje. En hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan zowel Al zo van David tot Zoël. En hij stond voor zijn aangezicht. En hij verminderde hem zeer. En hij werd zijn wapen drager. Daardoor zond Zoël toch easy in. Om te zeggen. Laat toch David voor mijn aangezicht staan. Want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde als de geest God over Zowel was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand dat het, dat was voor Zowel in een verademing en het werd beter met hem en de boze geest wekte van hem. Eerbiedwaardig en prijzenswaardig, enige God, vervul om te uit uw volheid met een dalende, met onderhoudende en een blijvende genade des geestes Opdat wij horende mochten horen en luisterende beluisterd mochten worden door woord en geest. Waarin alleen het leven van het leven gevonden en geopenbaard en toegepast door de heilige geest dat leven is. Waarin alleen u verheerlijk en een armen zondaar uit genade gezaligd was. Genade en vrede zij met u van hem die is en die was en die komen wel.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 der Koningen der Aarden. Amen. <tie> Even een van de lessen in het koninkrijk der genade geleerd en weer overgeleerd moeten worden, is wel de stijl diep afhankelijkheid. Wanneer daaruit geboren wordt een aanhankelijkheid, waarvan Job getuigt: gewen u toch aan de Heer, gewen u. Ik weet niet wat er wat is om hem daarmee in kennis te stellen. De ik een leraar zonder weergaat. En dan is er geen veranderlijker leven dan het leven van de kerk. Dat verandert zo menigmaal dat ze het niet hebben kunnen, ook niet beschrijven kunnen op één dag. Waarin het maar waar wordt, zonder mij kunt gij niets doen. Geen gebedje, niet lezen, niet denken. Dan is ze verward en verstrooid overal heen. En kent ze haar gedachten niet bij één tekst afleggen. Dan moest er Luther met zoveel genade nog zeggen. Ik kan het onze vader niet bidden zonder verstrooiing, zonder verwarring. Ik kan dat korte gebed onze vader nog niet eens doen zonder aan mijn gedachten overal heen vliegen. En nooit naar boven heen te vliegen, altijd naar beneden. Altijd over de benedenste dingen. En dan ervaart de kerk dat de bediening des geestes, des geestes is. En niet des vleeses nog des vleeses wordt. Want al zijn ze bezitters van genade, kunnen ze zichzelf geen nieuwe genade geven. Al zijn ze bezitters van God en Heilige Geest, ze kunnen toch die geest maar niet opwekken. Tot verlevende zijn toch de genade des geestes maar niet opwekken in geloof, om eens te geloven. Dan worden ze de armoede gewaar in alle opzichten. Stijl, diep, afhankelijk van de invloeden des geestes. Ook in het kerkelijke leven. Soms is luisteren en zoeken van zelfheid. Soms gaat de kerk uit denk wel die wat nog beginnen moest. En soms denk je in het begin, ach, ach, wat doe ik eigenlijk hier. Want als die mens zichzelf meebrengt, dan brengt hij de dood mee. Dan brengt hij de dorheid, de onverruchtbaarheid mee. Het, terwijl ik door niets weggenomen kan worden, dan door een dadelijke vruchtbare bedeling des geestes. Stijl diep afhankelijk als donker is om het licht te maken. Als de beproeving er is om een uitkomst te werken. Stijl diep afhankelijk is en als het duister is of nog het licht wordt. En dan kunnen we niks beter doen, volk, als wachten, wachten, wachten. Wachten is een van de veelvuldige lessen. Je trekt de genade geleerd moeten worden. En waarvan ook de waarheid zegt, hoor, o Israël, en leert vertrouwens wachten. Maar dat niet kunnen wachten, dat is een zee van alleen. Terwijl ons haasten nooit geen zaak bespoedig, en ons haast nooit geen zaak bevorderd. Soms denk je dat. Soms is het net dat je daar wat van aanvoelt. Ja, maar dat ik nou eens meer werkzaamheid. Mee geen ding is niet er ooit gewichtiger dan het hoogbevel van vermoed, Zijn almacht is En hij spreekt, en dan wordt het de en dan wordt dat minstens tijd nog onverwacht. Ongedacht valt er zomaar een regeltje. En dat regeltje blijft hangen. En dat regeltje brengt zijn arbeid mee. Dat brengt zijn werkzaamheid mee. En in dat regeltje openbaart Gods lieve geest. De vrucht, de moet En der moet Vanmorgen zijn we begonnen met Davids gezang. Ook 119 wil mijn gans, zal het in dit leven dat En vanavond was het weer een klacht: Och, schoon gij mij. De hulp van uw geest. Hij zegt niet: Och, schoon gij mij uw geest. Want dan zou dit werk God verloofd moeten hebben tot een onherboren staat. En hij wist wel wat er gebeurde. Maar al wat er gebeurde kan geen nieuwe gebeurtenis werken. Al wat er gebeurde kan geen licht geven. Wat dienengaand opgemaakt is, is op. En als er vrij vernieuwing weer nodig. is, sprank op je licht. Om eens te mogen zien. Dat God zijn woord houdt. En door alle rollende eeuwen heen, zijn kerkonderhoud. Ons staat vanavond te verhandelen. Den twaalfde zondagsafdeling. En daarvan vragen 31 met haar antwoord. Zondag 12. Vraag 31 met haar antwoord. Waarom is zij Christus dat is gezalfde genaamd? Antwoord, omdat hij van God en Vader verordineerd is en met de heilige geestje zal tot onze hoogste profeet en leraar, jong en verborgen raad en wil God van onze verlossing volkomelijk openbaar is en tot onze enige hogen priester, die ons met enige offer aan de lichaams verlost heeft. <tiedt> en voor ons met zijn voorbiddingen steeds treedt bij de Vader. Tot onze eeuwige koning. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworvene verlossing beschut. En de behoud. Op de Vraag de spel. vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Enig, edig, waarachtig, Gij ziet ons arme aardwormen, Kinderen der armen Mocht nog eens gemaakt worden, kinderen God, Des allerhoogsten God, door de doorbrekende werkingen van God en Heiligen Geest. als u mag nog eens in daarop. Als u heen komt, moet alles voor u weten. Dat zal nalaten een vraag, een klacht, een behoefte. Om u te leren kennen en vervolgen te kennen. In de kracht uw opstanding. Verheerlijkt in wel aan de rechterhand is van die altijd ingaat en staat met het ganze Borgwerk bij den waarde. En altijd vervuld wordt. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En eenmaal tot Simon, zei de Simon, Simon. de zaten heeft zeer begeerd te zitten, gelijk de tarwe. Doch ik heb voor u gebeden. Als Simon niet bidt. Als Simon alleen maar vloekt, Zij ga je het die bidt en door bidt. Zodat Simon op grond de voorbidding met de ganse kerk beschermt. En eens voor even behouden zal zijn. Laat ook een zegen de majesteit die van zegen en niet minder kan worden. In de avond zullen een zegen vallen waar alles ploeg is. Waar alles oordeel is. Waar alles ellende is. En waar alles donker is. Laat eens een zegen vallen daar. Waar niets meer te vinden is aan een hel. En de welke niet anders bang zijn doorreizen zullen naar de hel. Verlof is wat nooit meer verlof komt worden. Red het red Rechtvaardig het God beloven. En laat de kracht u ervoor binnen uw kerk op de been houden. Onderhouden. En behouden Door bloed, geest en gerechtigheid. Laat in dit uren nog oren doorstoken. De hartstaten verbroken. En woord en geest varen alles innemen en overwinnen, opdat zulke zon de wapenen inleveren en het laat zichzelf overgeven, om zich te laten zaligen, zich te laten heiligen en zich te laten bekeren en te laten de God te verzoenen. Laat van u zelf laat, laat met God verzoenen. Laat de waarheid met Jeruzalem zelf de delen. Opdat ze geholpen mogen in het spreken. Maar er is ook een onderscheid, lieve koning, tussen preken en preken. Zowel er een groot onderscheid tussen luisteren en luisteren. Zo gaat het ook ons op de kantoor. Zo'n groot onderscheid tussen preken en preken. Wanneer u de weinig in de raderen werkt, dan lopen ze vanzelf. En al is alles troef, dan is alles zo koud, dan is alles zo leeg, dan is alles zo arm. Ach, het mocht u goed denken, in dit avontuur nog een wie weet te openbaar en te waar waarvan achteren gezien mocht worden het was ons goed nog een ogenblik aan die plaatsen geweest bij aanvang of bij voortgang in de opwassing van de nieuwe mens waarin de oude mens stervende gaat sterven Opdat die twee eenmaal elkander voor eeuwig verlaten. En de nieuwe vrij zal zijn en vrij blijven. En de oude vernietig zal zijn en blijven. Aangeleer ons en regeer ons. Door uw woord en door uw geest uit vrije goedheid. Louter genade die soeverein is en soeverein blijft. Eeuwig de aanbiddelijk. Amen. <lacht> Van <een 45ste> <lacht> de 45e persoon. De 45, dat vierde en vijfde zang werd. Inmiddels krijgen je niet de gelegenheid en dan liep de graven achter. U God, o oh God, U God heeft U overgoten. Met vreugde zal het meer dan u meegenoten. Omdat uw ziel de Godeloosheid haast. En het recht bemint uw vorstelijke rijk waard. U toegevoerd uit elke benen hoven. Vol edele geur. Doet elk uw hoogheid lopen. uit de mist. De kast wijd en zij, En al weer geur uw ziel verplekt. Nou, dat is het vierde en vijfde van de vijf en veertig. hebben we beluisterd de naam van Jezus weet je het nog weet je het nog dat daar een zomer over is en weet u, zie je ziel het ook nog dan is het niet ongezegend geweest want anders weten we het niet meer maar er is niets waar we zo makkelijk vergeten als wat uit het woord God Dat vergeet die mens zo makkelijk, omdat dat geestelijk is en die mens is vleeselijk. Dus je denkt altijd vleeselijk. En vlees is uit vlees geboren en vlees blijft vlees. Want Hij zal zijn volk, dus alle mensen zijn zijn volk, niet nee. Zitten dat in het volk of een hen? Zitten dat in het volk of zitten dat in de genade? In allereerst het plaats is een openbaring van de predestinatieleer. De vader heeft zijn kerk aan zijn zoon gegeven. En gegeven is gegeven, God verandert gegeven niet. En waar de apostel dan ook getuigt, evenwel het vaste fundament God staat, dat mag tegenaan lopen wat er tegenaan loopt, maar dat blijft staan. De kent die zijn. En wanneer hij zijn kerk van de zonde verloopt, dan verloopt hij haar van de vloek der weg. Waar zijn lag in verreiging onder moest blijven. dan verlost hij haar van de toren God, waar ze voor eeuwig onder lag en voor eeuwig onder moet blijven. Want hij is een wonderlijke zaligmaker. Hij maakt zichzelf zelf alle ramp om zijn kerk zalig te kunnen maken. Hij verlost opgevolgota zichzelf en niet om zijn kerk te kunnen vullen. Hij neemt de rechtvaardige toren Gods om hen een rechtvaardige liefde te schenken. Geen valse liefde, maar echte liefde. Die door recht aangebracht en door recht ingebracht wordt. Welke liefde terecht God een vermaking is in de kerk. En daarin ook ervaart het effenrecht des Heeren. Het is effen, want het wordt effen gemaakt in die zondaar. Hij verlost zijn volk van alle hun zonden. En dat is net alles wat scheiding maakt, dat is net alles wat een kloof, dat is net alles wat God tot toren verleden. Aan de zonde weg zijn, dan is er geen toren meer. Dan is er geen gramschap meer. Aan de zonde weg zijn, dan is er geen scheiding meer. Aan de zonde weg zijn is de brood geheel. Aan de zonde weg zijn, dan is er een vrije toegang door Christus tot de vader. En van de vader door Christus in zijn kerk. Aan de zonde weg zijn maar er vader, die door de vlakke velden rijden. Geen bergen meer, geen bergen meer, maar alles een vlak veld gemaakt. En dat door Hem die zijn volk zalig maakt van die bergen, want elke zonde brengt scheiding mee, elke zonde brengt dood mee, elke zonde brengt duisternis mee in het hart. En daarin zien we de noodzakelijkheid en de onmisbaarheid van zulke een Jezus. De bruid getuigd van hem. Zijn naam is een uitgestorte hoog. Daarom hebben de maagden hem lief. De naam Jezus is een naam geliefde, maar in het wezen God geopenbaar is. Want hij is de regenereren van Denvaar. Niet de adoptatie, maar de generatie. Zijn de wezens met Denvaar. God. te de prijzen tot een eeuwigheid. En als die minder geweest had als God in zijn menselijke naturen. Dan had de schuld nog opengestaan. En nooit voldaan. Als hij minder geweest had als God, zou de Gert nooit verlaten. Dan had de eeuwige toren God zijn daar en daar voor dood gedrukt en voor eeuwig in de hel gedrukt. Maar hij was niet alleen mens, hij was God. En dat om zijn menselijke natuur te ondersteunen tot het doordragen van de oneindige langzestorende, wat je moet denken, dat al, dat al de verdoemden in de Er is, bijna zesduizend jaar doende zijn om te dragen wat niet gedragen kan worden, en om te betalen wat een eeuwigheid niet betaald kan worden. Dat heeft Christus in zijn persoon alleen gedaan, het is mooi dat een kind aan God vragen als hij aan de schuld naar zijn schulden, als een oordeel om best, Hoe benauwd dat hij bent. Dan weet hij soms waar die heen vluchten of heen vluchten moet. En ja, dan is in een ding. Dat Christus al die schuld van die ganze schade, 144.000, maar ook van die schade niemand tellen kan. Dat allemaal op deze goddelijke persoon aangekomen. De reen toont alle ongerechtigheid op hem. Want in hem was er geen ongerechtigheid. Maar alle ongerechtigheid op hem. De welke gedragen zijn door hem. En door zijn bloed verheffend zijn. Voor de gerechtigheid die volkomen is. Waarin de vader tevreden is. En waaruit de vrede vloeit, die alle verstand te boven gaat. Maar zijn naam is alleen Jezus Al wat aan deze Christus is, is onmisbaar. Al wat aan deze Christus te zien is, dat is schoonheid, beminnelijkheid. Al wat aan deze Christus te zien is, is noodzakelijk. Want je ziet alles en hem wat je net van nodig hebt. Om zonder verschrikking God te kunnen Hij is een welgepaste Jezus. Een welgepaste Jezus. Wiens beminnelijkheid en schoonheid de harten van zijn volk aantrekt en aanlokt. En waarvan de bruid zegt: Zulke is mijn liefste. Zulke is mijn vriend. Ik geloof niet dat er een betere vriend is. Een vriend die gebreken draagt en gebreken verdraagt en aan de sterven begraaft. Een vriend geliefd doet, die terecht boven alle vrienden, wie zo zijn en wat ook zijn, de beste plaats verdient. Hij maakt het tot hetgeen wat hij zelf is heilig, rein en rechtvaard. Maar zijn naam is niet alleen Jezus, beminnelijk is waar. Een van de beminnelijkste namen. De naam Jezus, om zalig te maken wat nooit meer zalig worden. En uit de hel op te trekken wat voor eeuwig in die hel verzinken moet. En hem uit de muil des duivels te rukken. Met een goddelijke en almachtige ruk. En ze over te drukken in het rijk van Christus. Gods volk wordt allemaal overlopen. Allemaal overlopen. Gerijk Rut eenmaal een overloper was. Van Moab naar Canaan. Maar dat is dan ook zuiver Gods werk. En Gods geest. Maar niet alleen de naam Jezus. Hij draagt ook de naam in zondag 12 van Christus. En ook die naam heeft hij hem zelf niet gegeven. Gemoet de nederigheid. Gemoet de eenvoudigheid. In de allereerste plaats bij Christus zoeken. Bij Christus zoeken, daar is het. Vandaar daar wordt ze gehoord en gezien. Zeggen een in tegen zelf leer van mij. Daar spreekt God. God zegt, leer van mij dat ik nederig ben. En wij hoogmoedig en God nederig. Moet je overdenken. Wij hoogmoedig en Hij eenvoudig. Hoe zal dat verenigd kunnen worden waarin God één En zij door Christus één met God. Zijn naam wordt Christus genoemd, En daar aan de apostel Petrus van in 2 vers 37. De welke God opgewekt heeft. En hem tot een Heer en een Christus gemaakt is, Namelijk die Christus die gij gekruist heeft. Die heeft God tot een Heer en tot een tweede adem gesteld die heeft God gesteld tot een zaligmaker en een verloster van zijn kerk. Zie de eeuwige liefde God is weer gelost. Om zulks schermd had nooit naar hem gevraagd, zijn zoon te dood om hem te kunnen vragen. Zijn zoon gekruist om hem te kunnen nemen. En hen te willen nemen. Zijn zoon verweent zich naar de hel, om hen die moeten willen de hel gezocht en nog zoeken. Met almachtige genade, Wekken en trekken. Met koop. Zijn reden verliefd. Waarom is hij Christus? Dat is gezond doen genaamd. En we hebben ze even gehoord uit 1 Samuel 16. Dan koningen en profeten gezalfd werden. En ik kan me niet indenken dat Isi vergeten is om David bij zijn kinderen te houden. Ik kan me niet indenken. Groot dat hij met opzet achterwege gelaten. Hij komt toch in koning, hij was toch te klein, 17, 18 jaar. Komt toch immers in heerschap. Hij heeft hem maar bij de kudde gelaten. Maar juist wat wij weglaten, dat raadt de in. Het minste, om het meeste te beschadigen En zeker geen wat niets is te verheer. Dat is altijd zijn doen Om niet en nullen Met zijn gunst te vervullen. Gezalvig genaamd omdat God de Vader, God een oneindig, eeuwig, ongeschapen wil. Die door niemand en het dienengaande van niemand is. Maar die in de eerste plaats van hemzelf is. Die het leven in hemzelf heeft en dat het eeuwig houdt. Dat leven. Dat nooit buiten dit wezens Gods geleefd kan worden. Want dan geldt het niemand zal Gods in een leven. Dit leven, wat hij leeft als God, kan nooit versterkt nog verzwakt. Zijn naam is de 9, sterke God. Vader der Eendagheid, verenigd. Zoals hij God is, is hij de schepper van hemel en van aarde. Zou u dan niet kunnen bekeren? Zou u dan niet van dood leven kunnen maken? Zou u dan niet kunnen verlossen de welke spreekt en gebied en het spaart? Denk eens aan de schepper. En dan nooit de schepping is indruk op je hart te gemaakt. Azadarame sinds 15. De aankondiging van de belofte van Isa niet meer geloven kan. En het hem onmogelijk is dat het ooit tot stand komt. Dan leidt een Heer in het midden van de nacht buiten zijn tent. Hij trekt hem buiten zijn tent. Door ingeving, door drijving. Des heiligen geestes. En dan zie ik die man er ook staan onder de blote hemel. Abraham. De Vader aller Geloof. En dan getuigt Emmanuel man wel tot hem zien als Vader. Zie nou eens. Op, die nou eens op. Terwijl die licht is aan dat plafond van een derde en een. En dan staat Abraham daar als een niet en als een nul. Dan zingt hij heel weggelucht. Gelukkig mensen die in God wegzien. Voordien is het erg genoeg als hij zich weer buiten God vindt. Voordien is het erg genoeg als hij zich weer zonder God vindt. Ik lees hier dat Abraham begonnen is met 1, 2, 3, 4, 5 en wat verder vol. Kan enkel maar gelaven dat Abraham het gelukkig niet kan. Dat Abraham dat getal niet weet. En een onwetende wordt het openbaar luister maar. Al zo zal nou uw zaad zijn, Abraham. als lichten, verlichten aan het firmament van de kerk op Aal. Terwijl toegebracht zullen worden in de toekomende tijden. Waarvan we ook lezen in Lucas 19. Aangaande Sagin is een verlossing na de malo deze, na de malo deze, een zoon Abraham. En gelijk op het lezen van die achttienjarige gebonden in de verlossing, na de malo deze een dochter Abraham. Zij lag onder dat zaad de regen verzegeld. Tot een dag van toebrengen. Mag gelaten, mag, mag lang wachten op de vrucht van de verkiezing. Maar ziet, bij de moda was toch ook net nog tijd. Het was toch net nog in de tijd. Het was toch net nog voor de Dat zijn zielige gered werd. Zijn ezel leven. Het was maar net. Maar Het was bijna te laat, maar niet te laat. Was bijna verloren en toch behouden. Dat wonder heeft die man nog niet opgemaakt. En dat zou hij niet opmaken. Want dat wonder, dat strekt zich uit. Tot een nooit meer eindigende eeuw. Omdat God zijn vader, die van zichzelf vader is. En door niemand is maar van zichzelf is, en dat het even blijft. En dan een allerwonderlijkste vader. die geen seconde ouder is als de zoon. Een allerwonderlijkste zoon, die geen seconde jonger is als de vader. Dit gaat de natuur te boven. Dit gaat ons verstand te boven. Hier is het terecht dat dus ik dit vatten wil. Dan kwam volheerbied mijn gedachten en mijn verstand stil. Zo'n uitspeerlijke rijkdom God zo. De welke een eeuwige diepte niet. Omdat hij van God en vader gegenereerd dat geld zijn zoon zat. En op de grondslag van zijn zoon zat, volgt het middelacht. En op grond van zijn middelacht volgen zijn ambten. Als profeet, priester en koning. Wel in de eindel ben ik er in het verdere en ervan getuigd. Verordineerd. Onderscheid van gegenereerd. Genereer dat geld zijn zoon. Maar nou, verordineer van mijn vader dat geldt zijn verkiezing. Als middelen. Dat geldt zijn verkiezing. Als dorp. Dat geldt zijn verkiezing als het land. Dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Hij is de eerste leed der verkiezingen. In de diepte, de nooit begonnen eeuwigheid. Waarvan Paulus zit uit in feit 1. De welke non heeft in die nubbelaar, om door hem bemiddeld te worden. Die verkoren heeft in die borg, omdat door hem de schuld verheffen was omdat hij is uitverkoren als mens. In zijn mensenwording. Om daarin een voldoening door zijn lijden. Tot een eendige verzoening te openbaar. Hij is verordineerd. Dat was hij apart genoeg. Afzonderlijk gezegd. En terecht deze verordineren van zijn vader en gaande zijn zoon. Dat openbaar een weergaloze liefde. Aangaande zijn kerk. Dat de vader zijn zoon tot een middelaar verordineren wil. Voor hem. En hem stellen wil tussen hem en de vader. Dat zijn vader zijn zoon die eentje wezen. Is met hem het uitgedrukte beeld. Zijn zelfstandigheid. Verkiest om te staan tussen hen en de zon. Wie kon die beter verkiezen? Een middelaar in twee naturen. En in die vereniging twee naturen. Daar legt het goddelijke huwelijk met zijn brusker. Daar hangen je lezen hoe ze ik zal mij ondertrouwen in eeuwigheid. Als Christus zijn menselijke natuur af zal leggen, dan is het huwelijk gebroken tussen Christus en die Kerk. Maar nooit zal hij zijn menselijke natuur afleggen. Ach nee, hij zit met dezelfde aan de rechterhand des vijfers. En zal de vruchten je zijn menselijke natuur veropenbaard zijn, vruchten waarin recht en wet en al God durfde de reedslijke vermakingen hebben, zou die ganse kerk eens als een en door de vader vertroepeld worden, zonder enige scheiding. Hij is van God en vader verordineerd. Die zorgt God de vader voor ons. Dat er een middelaar is, ee dat er een scheiding is. Dat er een middelaar is, eer dat de zonde is. Dat er een middelaar is, eer dat voorheen is verloren. God is de val voorgelegd. De verkiezing is de val voorgelegd. De burg is de val voorgelegd. waar dat de val niets van Christus ontnomen is. Niets. Hij heeft zijn almachtige gedaan. Hij stond na den val, goddelijk en onwederstandelijk geopenbaard. Hij is een kerk, door een weg van recht en gerechtigheid verlost. En ziet, tot onze, en dat wordt onze, dan moet je de ganze kerk openzoeken. Daar vindt u de ganze kerk: Jood en het is één kudden, het is één hebben, het is één dood, het is één avondmaal, het is één verlochten, het is ook één hemel min, alles één, alles één, alles één. En in dat ene is geen gebrek, in dat ene is een overbloed en een verzuivering. Tot onze hoogste profeet, en dat is, Wie is er over dan Christus, terwijl ik met de vader God is. Als het nu eens eenvoudig kon zijn, dan zou het niet zijn God is profeet en dan profeet is God, want het is Christus. Waarin zich de bewonderde, zich voordoen, God deelt de zoon van God. En God verordineert God tot een God. Volgens welke een <coughs> ontzaglijke hoogte van aanbidding. God deelt zijn wezens gelijk. Er is in de natuur een vogel, de welke ze noemen Phoenix. De welke jaren achter een ik kan gaan. En wanneer zijn uur aanbreekt, dan baat hij eens zijn sterven zijn gelijk. Zij gelijk. Zodat hij maar één keer baat. Hij sterft. En het ging wat hij baat, dat blijft. En als dan deze goddelijke nere geest, de welke één dood gestorven is, Eén dood. En door die ene dood, de geestelijke dood, de natuurlijke dood, de eeuwige dood, voor eeuwig doorgedood is, Aan het eindige dood, aan het eindige dood. Zodat de natuurlijke dood een doorgang geworden is naar het eeuwige leven. En een eeuwige dood, een eeuwige gemeenschap geworden met de ene God. En dat er welverdiende verdoemenis, een welverdiende behoudenis geworden is door de eeuwige zoon God. Tot onze hoogste profeet recht. Wie kan meer weten als Christus? Wie kan meer openbaren als Christus? De welke terecht genaamd wordt, zoals zijn God is in al De welke vragen kunt u hebben waar hij in antwoord voor heeft? Welke raadselen kan u mee op aarde lopen die hij niet oplossen kan? Hij de een falen mogen. Je kunt nooit te veel raadselen vormen. En nooit te veel knopen die door die leerderen Daniel ontknoopd was en losgemaakt en verhefd was tot een zeer eenvoudig, vernederend onderwijs. De Allerhoogste profeet terecht gelieven. Hij weet het beste wat in de vader voor haar is. Hij weet het beste wat hij met de vader afgehandeld is. Hij weet het beste, hoe naar zijn vader ze wel waren geschieden en de ganse zaligheid uitgevoerd zal worden. Hij is zich volkomen bewust. Het is een omwandeling op aarde, ik ben de borg, ik moet betalen. Hij weet volkomen in het paaslam, ik ben het lam, ik moet het wachten. Hij weet volmaakt wat hij lijden zal. Hij kent de diepte van zijn licht. Hij weet ook volmaakt dat zijn lijden eindigen zal een overgetrium. Waarin vervuld zal worden. eeuwig bloeit de glorie kroon. Op het hoofd van David's grootste zoon. David als koning van Israël. Je hebt nooit een velslag verloren. Nooit. Alle waar heeft David gewonnen in de kracht op. Maar hier heb je de meerdere David. De rekening, de zonde David. Terwijl het hem zelf gegeven heeft. En hij heeft de kracht der zonden om kracht. En de macht. Der zonden om macht. Zodat de zonden aan hem onderworpen zijn. O, de boezemzond. O, de koonzond. Je leggen allen aan alle zijn voeten. En wij zijn gelukkig om ze daar maar te brengen. Om onze zonden aan zijn voeten te En er niet mee praten over vrienden, zussen, en zo. Want je laat je lichten verre. En als het eens enigszins karakter misloopt. dan wordt verweten aan mijn kan in de stilte gezegde. Maar dat doet Christus niet hoor. Je kan gerust je gebreken vertellen. Je kan gerust de koning zonder voor zijn voeten neerleggen. Hij zal ze nooit brengen op de straten van Askelon. Hij zal ze altijd de dekken en toedekken. En altijd voor hem bidden en blijven bidden. Zodat je ten laatste verlaat. Ten voor een verzameling tegen de volkeren. Verordineerd en gezalopt met een heilige geest. De beste zal erin. God, wel God, met God. Kan die begrijpen hier. is ook geen begrip dat dat vatten kan. Dat God wordt door God met God gezalfd. En wat een eindige kracht gaat er dan niet van uit Hij wordt gezalfd zonder maat. Ik heb het nog gezegd. Algeer, geef ons een klein maatje. Geef ons een klein maatje, dat is gek. Hij ruikt zichzelf zondermacht, achter een ogen klein maak, in het preis en in het luister. Leid. Dan luisteren de dan te is het veruchteloos. En preis is onder dan zicht, dat als het de kruis, dat is het de lees, dat is het de arm. Dat hij zelf bestiger over me Als hij altijd zelf de horde zegt, dat de toekomst naar ruik ook haast wel aanvoelen zullen of het op de prikst regen, of als het een beetje kritisch bedacht, je kan je haast wel aanvoelen, op je op gaat. en met Jeruzal en Zij wordt bedeed dan is luisteren in de ook een aangenaam werk Dan gaat de kerk uit de daar ergen heeft. dan is die jonge jonge, moet men al de week al zo weer in, moet men al de week al zo weer in dan zie je tegenop om de week in te gaan. En anderen zeggen we Peter, laat ons hier maar blijven. Laat ons hier maar blijven een altaar bouwen. En daar een adem door Zodat we voor even beademd worden. Door de Godbezees en des verbond. Opdat hij daarin gezalfd met een heiligen geest. Op ons een hoogste profeet van liefde. Die kunt u horen. Hij weet wat van zijn maak zij te wachten. Hoe we door middel van onze val alle verstand verloren zijn. Alle ware kennis verloren Ja maar door middel van onze val mag ik het eens zeggen. Zee zullen krankzinnig geworden zijn. Zee krankzinnig. Dat kunt u lezen in de Psalm 53 en in de Psalm 14. Er is niemand, zeggen die verstandig is op de aarde. Niemand. Dat hij God zoekt. Want een waar verstand is te de denken, dingen die boven zijn. En niet die op de aarde Een waar verstand, geluid, dat wordt geheiligd, dat wordt gezuild Door de heiligen geest. Als onze hoogste. Zijn profeet. Hij weet het onmiddellijk uit God. Hij weet het onmiddellijk van mijn Hij weet het onmiddellijk uit de besluiten God. Want de vader is zelf met hem besloten. En die ganse zaligheid afgehandeld in hem en met hem. De man die zijn met gezellig. En die door één of veranderen. Zijn, zijn lichaam gaat volmaken zodat er niets meer te volmaken is zodat er niets meer te verheffen zodat er niets meer goed gemaakt kan worden van beneden naar boven maar altijd van boven naar beneden God zoekt den Zoon daar en dan zoekt den Zoon daar God als terug van dat eerste zoeken. En zijn verborgen raad. Wij kunnen niets van God zalig maken. weten dat moet ons openbaar zijn. We kunnen niets van God zijn leven. Weet dat moet ons in het leven geschonken. En die verborgen raad in God. Die heeft Christus Als in een enige profeet geopenbaar verhaal. Ik heb in uw naam de mensen, kinderen bekendgemaakt. Die gij mij gegeven. En die worden bekendgemaakt door praktijk. Des Heiligen geest. Want die zou het uit Christus nemen. En die vaten ontledigen. Om ze met Christus te kennen vervullen. En die ene God-eden hey, is zo misbaar nodig tot onze zaal. Een vader die ze verkoopt, een zoon die ze koopt, met een eindeloze waardevolle prijzen. dat boek. En die derde persoon waar het in de het avonduren hoop zomaar over gaat, die is net zo onmisbaar als de vader, net zo onmisbaar als de zoon. Want neemt die derde persoon weg en het werk van de eerste persoon van duizend. Neem die derde persoon weg in het werk van het tweede persoon. Daar komt niets meer van terecht, niets meer. Gaarbeid zonder vrucht. Geleide zonder voldoening. Daarom die derde persoon, die niet als persoon verworven is, want dat was de eens wezen met de vader en de zoon. Maar hij dat die derde persoon is een aanvulling. Als levend maker, als kinderleider, als verzekeraar van het werk deze middelen, is een kerk geopenbaar, waarvan de apostel taal die geest gekomen zijn. Ja, de wereld overtuigen van zo. gerechtigheid en de olie, maar die door de welke zij roepen: Amen. Waar? Die in derde persoon geliefd is, zo misbaar. kan best eens zijn dat er een tijd in uw leven komt. Als deze drie personen in de huishouding der goddelijke drieheid. in het werk der zaligheid ondervonden in uw hart, God en Baal. Dat we van ons uitroepen, alle dierbaarste God en Baal. Alle dierbaarste God en Zoon en al een dier baas van God en Heilige Zoon. Ik, ik weet niet wie het het meest kan doen, ik, ik, ik, ik weet niet het het meest kan doen, ik weet het niet het het de aan zijn, of de zoon aan zijn, of de Heilige Zoon aan zijn, ik niet, ik niet ondergaande de die van Jezus op de huid. dan zijn ze alle drie even opstaan, dan zijn ze alle drie even dierbaar dan zijn ze alle drie even minnen. dan lief voor de Vader, geliefde Zoon en geliefde Heilige Geest. En dan hoef je niet drijven te maken wie het meester liefde zal dan die de Vader liefde liefde Zoon, en die de Zoon liefde liefde de en die door de heilige Geesten liefde werd liefde de vader de zoon en de heilige zoon dat alles is door deze gezegende ogenpriester die geen goud op geen zilver geen stier en geen os en geen kalm en geen schuil hoeveel van men het ware oud testament is ik denk aan de inwijding van Salomons tempel. Terwijl er 22.000 renderen geslacht. Is dat toch niet te veel? Is dat niet een 22.000 renderen? Van een plot van bloed is dat niet geweest, van een zee van bloed. Maar een rend heeft zo bloed. En aan 22.000. Maar daar nog bij 120.000 schaaf. Het is geen van bloed, wanneer dat te zien geweest zou zijn, alles allemaal kan, en nog dan. Eet er niet één druppeltje bloed van al dat bloed dat aan Gods rechtvaardigheid komt, oh nee. Het bewijst naar God dat al dat bloed dat bewijst dat het bloed van het eeuwige land, God. Al dat bloed dat bewijst dat het bewijst van dat zijn offeren, alleen voor macht, en zijn offeren en alleen, God aan de vader uit de heer. De vader aan schoud daar zijn welbehagen in. De vader aan schoud daar, de verheerlijking van alles en het doen. Die en verboden en willen God van onze verlossing. Volkomenlijk Volkomen gehovenbaardig. En nadat we midden van de scriptuur en de beveling der heiligen gedaan, dan is dat zo zoet. Dan is dat zo zoete vernedering. De dier bereid van deze leven, God, zijn gewilligheid en zijn lijden. Zijn bereidwilligheid in de overgaaf aan de willen. God. Overgaaf aan de wille God van een gesteem manier. En overgaaf op Calvaria. En overgaaf in zijn laatste beel. Vaak. Van de eenvolk opgehoord. Va, In uw handen. Beveel ik mijn wees. En dat deze goddelijke nogenpries. zo er maar één hij gaat Melchizedes oneindig ver te boven. dat was een mens maar geen God. Maar hier hebben we God en mens. God en mens. Terwijl het hem zelf vergegeven heeft. Tot zullen en uit. God, van de oneindige toren, God en verwerving van de enige liefde, God. God kan liefhebben met behoud varen. God kan de schuld kwijtschelden met behoud varen. God kan aannemen, zulke goddeloosheid tot zijn kinderen met behoud varen. God kan liefhebben zonder krenking van de neef. Hij kan vrij spreken zonder krenking van de waarheid. Hij kan betuigen dat zie geen zonde meer in mij in en over geen overtreding in mijn En daar waren alles met behoud geliefd van zijn goddelijke deugden. Waar het de ware kerk om gaat. Dat God zijn eer en zij door recht bekeert. En leer. En heb vanmorgen zongen in de in 32 vers Mijn leer zal je wel mensen naar het terecht doen. Want. En wij doen de weg die gij zult want hij verleidt me in die sporen der gerechtigheid. Die meteen op opverander zijn lichaam verlost. Op Golgotha daar was alles vervuld, indien gij de Zonen God zijt, verlost zelf. En ook, Maar hij verlost zichzelf niet. Hij had er zijn kerk bij verloren. Hij verlost zichzelf niet uit een kwijt geweest. Hij verlost zichzelf niet. Als een arbeid zou het geweest zijn, maar hij is onverlost om te verlossen. Hij zal wel verlost worden door de vader uit de dood, maar eerst tot in de en daarna in de kracht zijn er opstand. Waar volkomen in Godbapel. Deze is zo vergeleefd om onze zon. En is opgewekt tot onze rechtvaardig maat, Maar dat nog niet alleen gelijk. Christus houdt nooit op om voor zijn kerk te beden, Houdt ook nooit op om zijn liefde. Deze liefde. is af liefdesader uit de heen, Die onverminderd. En al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde. maar ze hem ten een ene male veracht. Want deze liefde is een vrije gift. Die vloeit uit een einde geweldbare God in Doemelingen, in Hellerlingen, in de Grootste der zonde. Die wordt verheerlijk in hem geliefd. Die geen waarde hier hebben nooit geen waarde zullen krijgen. Maar al onze waarde leggen dat waarde op. Al onze waardigheid leggen dat waardig naar bij Jezus. Van al wat zijn mensen op de natuur gedaan. Dat worden de kracht van zijn goddelijke natuur bekrachtigd. En bevestigd, Zodat hij die waarachter God en tevens mensen. Met één of voor ander. Geen misoffers meer. Ook geen offers van ons meer. Dan moet geen traantje bij ons. dan moet geen traantje bij ons. Dat is een bevlekking op de neer, en arbeid van Christus. Daar moet je niet één zucht op betalen bij. Want men doet maar af van het ransoneerde. Hier is heel eenvoudig. Laat los en je zult losgelaten worden. Hier is heel eenvoudig. Niets meer. En ze gaven zich aan de neer. En daarna zet een apostel aan om. En hoe geven ze zich dan. Als verloren Adam niet is, Die nergens verduurt voor de zoon. Zo geven ze zich. En zo worden ze aangeleefd. Tot de heiliging. Tot de heiliging en tot de rechtvaardiging. Zij geven zich. Zo voor maar lekker van te zijn. En hij neemt. En hij verzoemt. En spreekt naar het hart. Van een zoldaan. Uit het goddelijke Jeruzalem. mede een offer voor de zijn lichaam. Daar wachten Al de profe profeten. 4000 jaar lang. Hebben ze een uitgezien naar de betaling van deze. En als Christus den berg van Calvaria beklimt. Als morgen, dan mag de vraag oefenen de gerechtigheid, vraag waar blijft die man? Dan hebben ze zelf wat woorden gegeven. Waar blijft die man met de beloofde betalen? Waar blijft die man niet voorgenomen om aan de gerechtigheid God te voldoen? Maar dan mag de ware zeggen, daar komt hij, dragende zijn kruis. Daar komt hij, dragende de schuld. Daar komt hij, dragende de zon. Daar komt hij, God geopend baard in het vlees, mismaakt, geheel mismaakt, daar komt hij. Met een volk koolblokke Met een volk koolblokke Zo Zodat al de deugde God verheerlijk geprezen en den zond om niet gezauwd. En bij die verworvene verlossing, Waarin in zekerheid bij de vader wacht, Ze zijn mijn volk, kinderen die niet liggen. Ze struikelen in veel, gelijk een Peter. Hij zal ze altijd bedekken bij de vader. Hij zal ze altijd doen. En zeggen, vader, ik heb hun prijs betaald. Ik heb de laatste quadrant en Ik heb hem. Van uw eeuwigheid van uw ontvangen, ze waren uwe. Dan gaat mij dezelfde gegeven. En dan krijgt de vader ze terug. Door bloed rein, door bloed heilig, door bloed rechtvaardig, door bloed volkondelijk en overeenstemd. Met de eeuwige deugde God, zijn de de God gods om te staan voor een heilig. En een rechtvaardige God. De welke door zijn dood onze God. Jongs, ons leiden tot de dood. daar ja, over de dood. In een land waar nooit iemand stijgt. En die voorbeelding die gaat door volk. Ach, wat is ons bidde de nee, niet zijn. Moet me aan, maar zeggen zonder begonnen te zijn. De neest een tijd we ophouden zonder. En waar een ware arbeid, en werkzaamheid is zielige waarde worden. De meeste tijd moet zei: zeggen, oh God, alweer dood begon, alweer dood zijn. De meeste tijd moeten we weer zeggen, als het einde. Nee, we hebben geen begin gehad in ons gebed. We hebben beginnen begin in ons gebed zo opening in de te zijn. En dan trolden we ernaar. Maar we zijn geëindigd. Zonder dat er geen gewaar wordt. En bij die verworvene van de verlokte, Zijn kerk beschut. En onderhoud en behoud. Want ze zijn het volk van het zeef. Waardoor gaan ze elkaar geschud worden. Ze zijn het volk. Waardoor gaat de hele vervolgd wordt met de dood en met de lente. Met de hel en verzel. Ze zijn het volk wat meest vervolgd wordt desdaad en de snacht. Ze zijn het volk wat meest opgejaagd wordt in de leven. Opgejaagd wordt in de leven. En die men maar niet weten waar ze nog aan zullen landen. Ik lees het van de apostel Paulus aan de Korintiërs Dat hij zelf nog zegt, wij twijfelmoedig, u Paulus, wij als u Paulus twee van moeder bent, dan moet ik dan wel niet weten. Maar dan zei ik, je raakt er niet mee, moeder. Niet moedeloos, niet moedeloos. En God volk ervoor heeft nog alles, die moedeloze trekken. Die moedeloze neigingen. Ach, man, wat vordert u nu? Ach, mens, wat vordert je nu met al je problemen, Je komt toch in het geen stap verder. Je legt in de dood en je blijft in de dood. En je zoekt maar dat je vindt niet, je vindt niet, helemaal niet. En onverwacht, als je het niet meer zoekt, dan wordt u gevonden. Onverwacht, als je niet meer aan durft te denken, dan walt zijn goede dingen af En openbare scripturen dat Die zeggen daar waar ik het niet verwacht daar is je eens gevonden. En dat ik het verwacht heb, dat ben ik me niet gegaan, maar nog met meer niet teruggekeerd. Ach, geluidum. Genade van altijd vrij, bij en bij volksen. Totdat ze voor eeuwig in het land der genade binnengevallen zijn. En dan zal op de genade in gods en eeuwig blijven. Dat zal het triomfgeschouw zijn van de ganse verlost. Hij, die ook zijn vriendschap biedt en hoe zeer we ook zijn wetterschonden. Hij straft ons tot ons net tot ons welzijn, omdat we de beurde zijn zoon Hij Heilig zullen we. En wat Paulus zeggen, gelaten zegt, voordelen man niet meer moeite laten. Ik draag de lidstaten van onze heer Jezus Christus in mijn lichaam. En ieder kan zien wat Paulus zegt, wie zijn het om het Als ze mijn rug bloot maakt, kunnen ze het zien Als ze mijn bos bloot maakt, kunnen ze het zien. Deze man leeft volk in zijn lijden. In dat lijden de beeld Christus. En in dat de beeld. Dat bij de En dat ook altijd bij de Vader. De belangen van zijn kerk behartigen ze. Zodat ze de grens over zijn. Zodat ze in Duitsland zijn. Zodat ze in Brussel zijn. Ook dan zal er nooit maar iets te vereffen zijn. Dan zal het vereffend zijn En ook één dag vereffend blijven. Jongen, oud, God aller gaan Mocht die naam van die gezaligde Christus in ons leven dieren, benennen en onmisbaar maken. Want hij onze vader op een dag. Hij is hier Hij die door zijn voorbeelding de kerk bewaart. In de kracht zijn opstanding. Amen. Zegent uw woord. O vlees geworden woord in ons alle gappers. Ach, u spreekt en het is er gebied het staat. En ga op de dingen die niet zelf over zo waren. Beminnelijk hoofd. U schoon het hoog verloren, ga al het schoon der mensen ver te boven. Er is geen tong die uw loof naar waarde vermeld kan. Er is geen hart op aarde dat u naar waarde prijzen kan. Er is niets op de wereld wat u naar waarde schatten kan van gij zei ten hoogst die het allerlaagste buik om uw kerk uit allerverdoemelijkste laagheid te stellen. Het verheerlijking van al de eigenschappen des vader. In heil, in leven, in Genade, in zaligheid, eeuwiglijk en aanbiddelijk. amen. Psalm 133. En 133ste Psalm, twee laatste versies. Die liefde geumelt tot liefde als oog, die van aan ons hoofd gedropen. Zijn baat en kleedde zoon doortrekt. Ze zal de duil die herrem aan Die Sion stopt met vruchtbare vocht besproen en op zijn bergen doet. Waar de liefde woont gebieden Heer den Zeven. Daar woont hij zelden wordt het heim verkregen En het levert door de eeuwigheid. De twee laatste versen van Psalm 133. zouden nog trachten een gedeelte te lezen uit Gods heilig